gemaakt met het NOS-journaal. Bij het referendum in Griekenland over het doorvoeren van hervormingen en bezuinigingen lijkt de nee-stem met ruime meerderheid te gaan winnen. Met de helft van de stemmen geteld is de stand 61% procent voor het nee-kamp en nog geen 39% procent voor het ja-kamp. In Athene vieren de nee-stemmers al massaal feest. De regering had geadviseerd om nee te stemmen. Maar hoe premier Tsipras de zegen van het nee-kamp zal opvatten, is nog niet duidelijk. De regering heeft van tevoren gezegd dat als de uitslag nee is, er binnen 48 uur een akkoord met de schuldeisers zal zijn en de banken dinsdag weer open zullen gaan. Zeker is dat de uitslag rechtsgeldig is, Daarvoor was een opkomst van minimaal 40% vereist en die is gehaald, bijna 56% heeft gestemd. De Duitse bondskanselier Merkel zal morgen in Parijs de uitkomst van het Griekse referendum bespreken met de Franse president Hollande, dat heeft een woordvoerder van Merkel gezegd. Het gesprek met de Franse president zal in de namiddag beginnen en worden voortgezet tijdens een diner. Merkel en Hollande zullen praten over een gezamenlijke aanpak van de situatie in Griekenland. De onderhandelingen over het atoomprogramma van Iran kunnen nog alle kanten op... ...dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry... ...die in Wenen is om met Iran tot een akkoord te komen over het nucleaire programma. Volgens Kerry is er vandaag serieuze vooruitgang geboekt maar is er op veel belangrijke punten nog geen overeenstemming. De belangrijkste twistpunten gaan over de beperkingen... waaraan het nucleaire onderzoek in Iran wordt onderworpen... en de mate waarin de internationale gemeenschap mag inspecteren. In Zeeland staan lange files als gevolg van de massale uittocht van wielerfans... die vandaag langs de route stonden van de Tour de France. Vooral op provinciale wegen N59 en N57 en op lokale wegen staan files... De tweede etappe van de Tour de France ging van Utrecht naar Neeltje Jans in Zeeland. In totaal stonden er zo'n 325.000 toeschouwers langs de route. De etappe is gewonnen door de Duitse André Greipel. Nederlander Tom Dumoulin wordt achtste. Het weer vanavond vooral in het noordoosten en de oosten nog buien. Met kans op onweer, hagel en zware windstoten. In de nacht opklaringen bij 14 graden. Morgen overal droog, bij zon 20 tot 25 graden. Dit was het NOS.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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij een peaceful radio show 1092 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast en voor de komende twee uren. Niet dat je mij veel hoort, maar goed, dat maakt niet uit. Ik schuif de plaatjes wel aan elkaar. Um, waar gaan we mee beginnen in 1092? Ja, met een gloednieuwe cd, White Sun. Verder is, uh, kan ik er niet zo heel veel over vertellen, want allemaal hele lastige namen. Het is in ieder geval toegezonden via de Creative Service Company. En dat staat voor, zijn een promotie, label zal ik maar zeggen. En voor zeer kwalitatieve, hoog kwalitatieve muziek. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb het zelf allemaal nog niet kunnen beluisteren. Maar dat gaan we dan nu doen. Veel luisterplezier. Guru, Guru, Guru, why, Guru?